All that can trip and I'll be uh, up, I think no way, hey, I like confid over no day, hey, as you can see, but uh, I like your speech, your style, yo, who didn't to do it, come through and holler, and it's with me and his two sweet, now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. Don't you forget it, butter. It ain't that easy for you to pack up and leave, butter. You and her they got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said, "You don't, said, know, what said, you don't said, know what you said to me." Come Coast, I know you won't be right you don't know what you've me patiënten zijn teleurgesteld dat een nieuw medicijn... niet wordt vergoed uit het basispakket. Het middel zou te weinig doen. Maar volgens Alzheimer Nederland is het medicijn wel goed... voor een kleine groep patiënten. Dementie wordt voor hen vertraagd... en het middel kan dan juist beter worden gemaakt... zegt de patiëntenvereniging. In Venezuela is voor het eerst sinds de Amerikaanse inval... weer een commercieel vliegtuig uit Europa geland. Het was een vlucht uit Maastricht. Luchtvaartmaatschappijen hebben het land een tijd gemeden... naar waarschuwingen over onveilige situaties... Begin dit jaar hebben de Amerikanen de Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw gepakt. Een man uit het Groningse Westenkwartier moet acht maanden de gevangenis in... voor het misbruiken van zijn 18-jarige schoonzus. Hij viel de vrouw bijna een jaar lang lastig terwijl ze sliep. Ze woonde bij hem voor haar veiligheid. De dader heeft bekend dat hij misbruik maakte van de situatie. De vrouw heeft er nog altijd last van, meldt RTV Noord. En Astrid Holleder mocht de afgelopen maanden niet op televisie verschijnen... vanwege een communicatiefout tussen de beveiligingsdiensten... Dat vertelde de zus van crimineel Willem Holleder tegen RTL Boulevard. Binnenkort is ze weer op tv te zien. Vorig jaar trad ze na jaren uit de anonimiteit. De ochtend begint met wolken. In het noordoosten vriest het. Later meer zon en de temperatuur stijgt tot 5 graden. En dat was het nieuws op 538. 538. De 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. 538 is iets na vijf en we gaan op weg naar de start van de 538-ochtendshow. Met nu Nalf Barkley en Crazy. I remember when, I remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care. met een stem als een alarm. Dan een fijner alarm, denk ik, dan het ding wat je op je telefoon hebt ingesteld om wakker te worden. Je hoorde is Heel op 538. Om iets na 5 uur. Nogmaals, welkom, mijn naam is Martijn en vol trots presenteer ik jou het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Straks om 6 uur ja, is het hoofdgerecht, wordt dan opgediend, hè. Tussen 6 en 10, met uh, een iets wat gewijzigde basisopstelling vergeleken met wat je gewend bent, misschien. Want uh, Tim is er wel, Rikti is er ook, alleen uh, Niels is vrij, dus in zijn plaats hoor je Jelten. En voor het nieuws, uh, in plaats van volgende tien... 10, Annemarie Bruning deze week. Maar joh, de vibe? compleet hetzelfde, dus tof in Japan voor het zijn. Um, even gauw het weer met je doorlopen, want het is een beetje bewolkt nog op veel plekken. Um, dat blijft ook wel zo, het grootste deel van de dag. De temperatuur ligt nu rond of net boven het vriespunt. Alleen in het Noordoosten vries het nog een beetje. Verder uh, vandaag wel her en der wat zon. En het wordt dan 1 graad in het uiterste Noordoosten... tot lokaal 5 graden in het zuiden vandaag. Dus mocht je nog voor je klerenkast aan meteen, hou er even rekening mee bij het uitkiezen van je garderobe. Hé, hey, Voordat het zes uur wordt... hoor je de allerleukste fragmenten uit de ochtendshow van gisteren. Om jezelf een beetje warm te laten worden voor de ochtendshow van straks. Gisteren ging het over de griepepidemie. Niet misschien het meest gezellige onderwerp... maar het ging eventjes over die epidemie waar een groot deel van Nederland last van heeft... Kanoarts Dennis Cox hing aan de lijn. De kanoarts van de sterren. Om eens even uit te leggen wat we kunnen doen. Om onszelf zo snel mogelijk. Van die griep te verlossen... En wat we kunnen doen. Om ons überhaupt te beschermen. Tegen zo'n aanval. Verder belden we natuurlijk even met. Peter Heerschot... En met we bedoel ik. Team of show. Want Peter zit in Milan. Bij de Olympische Spelen. Iedere ochtend rond kwart voor negen. Hangt hij aan de lijn. Ik laat je zo over hoe dat gisteren klonk. En ja. Vandaag rond kwart voor tien. Ari in de show, want het is immers woensdag. En gisteren kreeg je al een klein ja, opwarmertje voor de mop van Ari van vandaag. Dus ook dat laat ik zo meteen nog even shine horen. Dit is 538, zometeen muziek van Marshmallow en Kane Brown na Guns N' Roses. Goedemorgen, wat punten voor je luchtgitaar certificaat. Dit is Sweet Child of Mine op 538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 know where we're going we ain't going on we're putting miles on it back of the Chevy with the engine running just you and me in a truck bed wide like a California cane we could break it in if you know what I mean put some miles on it back of the Chevy with the engine running Marshmallow en Kane Brown. Maals on net op Radio 538. Nogmaals goedemorgen. Dit is het voorprogramma van de 538-ochtendshow... waarin we voordat het 6 uur wordt nog even terugblikken... op de leukste fragmenten van gisteren uit de 538-ochtendshow. En gisteren ging het, en dat is raar om dat uh, ja, in de categorie leuk te scharen... maar het ging gisteren over de griepepidemie die Nederland in zijn greep houdt. Ontkom je eraan? Kun je jezelf beschermen tegen een griepaanval? Wat moet er gebeuren? Hoe moet je het aanpakken? Dat waren vragen die een beetje boven de markt gisteren. En daarom belde Team Off Show met Dennis Cox, de KNO-arts van de Sterren. Om even wat waardevolle tips en trucs op te halen bij hem. Dat kon zo gisteren, luister maar. Uh, ja, we hebben. Het kan je bijna niet ontgaan zijn als je om je heen kijkt ook hoeveel nou. mensen er op dit moment omvallen. te maken met een officiële griepepidemie in Nederland. En dat betekent veel verstopte neuzen, hardnekkige hoesjes. en een aanhoudend gevoel van vermoeidheid. Wat maakt deze griep nou anders dan die andere griepjes? En wat kun je er tegen doen? We dachten, we vragen dat even aan gediplomeerd personeel. aan de telefoon bij KNO-arts Dennis Cox. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. de, de, de KNO-arts van de Sterren kunnen we al wel stellen. Nou. Je mag het zeggen. Ja. <lacht> Dennis, de, de griepepidemie. Toch eventjes. Wanneer spreken we over een griepepidemie? En wat maakt deze anders dan die andere griepjes? Een griepepidemie wordt gezegd als er uh, meer dan ik, ik weet het getal niet uit mijn hoofd. Er moeten een aantal uh, patiënten per zoveel inwoners in het land uh, ziek zijn. En um, ja, het griepvirus is, komt elk jaar terug en um, past zich elk jaar een beetje aan. Zo'n virus verandert elk jaar. En uh, het ene jaar is het dus wat pittiger dan het andere jaar. En um, het kan ook zijn dat uh, het griepvirus op dit moment net niet helemaal aangrijpt op hoe de uh, griepvaccin wordt gegeven. Hè. Je kan zo'n griepprik halen. Ja. En als het griepvirus nu net iets anders is dan hoe het... Uh, hoe de griep is, dan uh, word je er misschien wat minder ziek van, maar nog wel ziek. En ben je ook wat besmettelijker. Ja, en er wordt zelfs gesproken in sommige berichten over een supergriep. En, heeft dat ja. met, met, met zeg maar, de symptomen te maken? Ja, het heeft met de symptomen te maken. en met de hoeveelheid mensen die ziek worden. Uh, bijvoorbeeld uh, bij, bij mij in het ziekenhuis. Uh, zijn alle uh, meetings die met managers en zo samen zijn. die zijn allemaal gecanceld. Oh. Lekker zeg Om te zorgen dat er. <lacht> <lacht> uh, ja, ze zijn online. Oh. Uh, dus uh, dat is het voordeel van de COVID, hè, dat we al een beetje weten hoe we dat moeten doen. Uh, maar ja, je ziet wel dat, dat bedrijven zich aanpassen om te voorkomen dat mensen ja. elkaar besmetten. Maar het duurt ook heel lang dit keer, want ik heb echt twee weken ziek op bed gelegen. Nou, ik heb tien jaar geen griep gehad. Het, nee, het bleef maar doorgaan. Zie je dat ook ja, veel terug? je ziet het veel terug. En ja, wij mensen zijn uh, ook wel snel geneigd om weer te gaan werken. Uh, dat is natuurlijk goed dat je er weer van werken. Maar je moet hem echt goed uitzieken, Anders blijf je gewoon uh, vage klachten houden. Ah. Maar, uh, maar is twee weken normaal? Dat is toch uh, lang? Dat is best lang, ja. Dat klopt. Uh. Maar eventjes, want ik bedoel, het is vervelend als je het hebt. Maar ik hoor altijd voorkomen is beter dan genezen. Wat, wat kunnen we er tegen doen? Hoe, uh, hoe wapenen we ons tegen deze supergriep? Nou, eigenlijk kunnen we ons rugzakje van de covid-epidemie weer opentrekken. Ja, niet de mondkapjes, uh, nog. <lacht> nee, dus nee, nou, nee, nou, nee, nee. lockdown. <lacht> <lacht> uh, nee, geen lockdown, maar de mondkapjes. Uh, bij ons in het ziekenhuis wordt wel gevraagd... als je verkoudheidsklachten hebt, doe dan in ieder geval een mondkapje voor. Uh, uh, en uh, nou ja, geen handen schudden, afstand houden van elkaar. Uh, nou, gelukkig zeggen we dat na het carnavalsweekend. Uh, <lacht> en, en, Handhygiëne, uh, dat soort dingen echt wel doen. En... Ja, als je je ziek voelt, uh, geef het ook even aan. Zodat mensen die wat kwetsbaarder zijn, daar ook rekening mee kunnen houden. Ja. Ik ga altijd pas op het moment dat ik de eerste symptomen heb... als een gek aan de vitamine C en allemaal dat soort dingen. Heeft dat ja. nog zin of moet je hem dan gewoon uitzitten? Nou ja, je moet hem sowieso uitzitten. Die vitamine C helpt je gewoon een beetje uh, om, uh, om je vitamines een beetje op peil te houden. Uh, maar als je gewoon normaal eet en drinkt, heb je daar genoeg van in je voeding. Okay. Oh, dus eigenlijk überhaupt die, vitamines gewoon, die extra vitamines die hebben niet zoveel nut? Vitamine C niet, in principe. Maar vitamine D in deze periode kan wel weer helpen. Want ja, Daar hebben we niet zin over van. Ja. En dan even voor de mensen die zich echt al een beetje beroerd voelen. nu, Die lopen met de, met de snotneus en hoesten. Ja. Uh, uh, zijn er labmiddeltjes? De, de, de, de middeltjes zijn gewoon symptoombestrijding. Dus als je heel veel hoest, kan je daar een hoestdrankje voor nemen. En als je heel veel snottert, dan kan je daar uh, een neuspray voor nemen... om te zorgen dat er iets minder slijm in je neus wordt aangemaakt. Maar het virus haal je er niet mee weg. Nee, dus je bent gewoon de lul. Ja. Ja, dat zou zo snel zeggen. Nou, ik heb. de uitslag van het onderzoek. Ik ben te Vorige week hadden wij een bericht in het nieuws dat ging over het aanmaken van snot. En we waren nogal verbaasd over de hoeveelheid snot. Iets van 6 liter of zo. 5 liter op het moment dat je verkouden bent. Ja, normaal gesproken een kopje. Maar klopt dat, Denne? Ja. Vijf liter? Ja, dat klopt wel. Je slikt echt heel veel slot door... zonder dat je dat door hebt. Maar het is zoveel. Ja. Het is gewoon <laughs> vijf liter. Ja, nou ik denk dat het ongeveer 1 à 2 liter is, maar euh, als je verkouden bent, maar als je niet verkouden bent, is het ongeveer een kopje. Oké, okay. okay, dat valt wel mee, een kopjesnot. Hé, hey, en <tieft> ja. uh, je, je hoort natuurlijk vaak, uh, nou ja, uit naast je bed, uh, wat hebben we nog meer voor, of, of, grootmoeders tips. Uh, Thee met honing. Ja, is er een van die dingen dat je zegt, van nou dat kan je wel doen, of is het allemaal onzin en uh, zit het een beetje tussen de oren? Nou, als je er lekker bij voelt, doe het vooral. Want dat is gewoon niet heel fijn om griep te hebben. Uh, je lekker laten vertroetelen kan ook nooit kwaad. Uh, en verder, ja, je, je, die koorts kan je bestrijden met paracetamol. Dan voel je in ieder geval minder heftig die koorts. Uh, ja, en voor de rest, je kan er niet zo heel veel tegen wapenen. Je moet gewoon uh, door doorheen. Bij mannen. Ja, bij mannen komt het altijd zwaarder aan dan bij vrouwen. Ja, ja, mannengriep ja. is ook echt een bewezen ongelooflijk zwaar. Ja. ja, ik vind het er een beetje denigrerend wordt gedaan over de mannengriep. Maar goed, dat ben ik. Dit is 538. Goedemorgen. Dit is Pink met What About Us. We are we can see in the dark. We are Pointed up at the start. We are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about?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 I just might, inderdaad, op 538. Hey, we zitten dan wel in de 538-zomerweken... waarbij je kans maakt op reizen richting zonnige bestemmingen. Maar dat wil niet zeggen dat we geen uh, stukje apres-ski kunnen doen. Toch? Even een sfeertje maken. Met Gigi D'Agostino, hier is L'Amour Toujours op Radio 538. zijn buiten wintersportachtige temperaturen. Daarom dacht ik Gigi Dacostino, L'Amour Toujours. De 538 Zomerweken. En omdat het van die winterachtige temperaturen zijn... is de planning echt spot on voor de 58-zomerweek. Deze en volgende week maak je kans op reizen richting zonnige bestemmingen. Als je weet te raden welk woord is weggeplonst uit een typische zomerhit. Dus luister goed, ook zometeen naar de 58-ochtendshow. Voor de opgave, weet je het goede antwoord, bel meteen 0909 3000 En win een reis richting de zon. 538... Martijn Lagaal. Zometeen je Miles Smith, maar eerst as, van George Michael en Mary J. Blythe. Mario 538. Doe-doe-doe. Doe-doe-doe. As around <tied> the sun, the earth, no sheets revolving. And the rose rosebuds know the blooming earth and This is ain't no love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow. But in passing we'll grow older every day. This is all as born as new, You know what I say is true. But I'll be loving you. I'm waiting. was dat op 538 met Stay If You Wanna Dance. Mijn naam is Martijn. Dit is uh, het programma wat je, uh, zeg maar, probeert warm te laten draaien... voor de 538-ochtendshow. Die begint straks om 6 uur met Tim, met Rick, met Jelte en met Annemarie. En voordat zij zometeen beginnen aan een gloednieuwe aflevering van die ochtendshow... blikken wij even terug voordat het 6 uur wordt... op de leukste fragmenten van de show van gisterochtend. En daarin was opnieuw plek... Zoals iedere ochtend voor Peter hier school. Peter zit namelijk in Milaan bij de Olympische Spelen. Exclusief voor de verhaalsterachter of de show. Iedere dag geeft hij een inkijkje in alles wat daar ruilt en zeilt. En wil hij zich ook nog wel eens wagen aan een voorspelling, En Tot ja, nu toe gaat het eigenlijk best wel goed. Ik heb hem nog op weinig vergissingen kunnen betrappen. En het mooie is ook, weet je, Peter zit al vrij lang in dit wereldje... ...volgt sport al jarenlang op de voet... ...maar zelfs Peter Heerschop wil nog wel eens onder de indruk raken van dingen die hij ziet. Luister mee. Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter. Hallo! Goedemorgen! Goedemorgen! Hè? Hey. Ja, ik zat er goed bij gisteren. Hè? Zo. Nou, oe, dat kun je wel stellen. Ja, ja. ja dat kun je wel stellen. Uh, <lacht> ik heb ook beloofd om me niet overal uit te lullen, maar dat hoeft ook niet, nee. want ik had het gisteren helemaal goed. Je groeit het toernooi in eigenlijk, hè? Ja, ik. Uh, nou, en ik ga dat uitleggen hoe dat kan. Wat, uh, wat, wat is nou de heilige graal van de overwinning? Ja. Want uh, nou, ik had al gezegd, alle drie de shorttrack mannen 500 meter gaan door naar de volgende ronde, was ook zo. En Xander Velsenboer wint goud op de 1000 meter. Ja, dat was ongelooflijk. Na een onnavolgbare inhaalactie haalt eerste vrouw voor haar in. Maar dan komt ze op de tweede plaats. Pas wordt in de volgende bocht door nummer drie ingehaald. Maar dan weet ze met een tegenaanval te voorkomen. En opeens rijdt ze op kop. En daar blijft ze ook. Nou, zoals een vrouw dat kan. Je denkt dat je er vanaf bent. Maar dan staan ze opeens <lacht> weer voor je. <lacht> Na de 500 meter het tweede goud voor de short ploeg, Het vierde goud. En er komt nog veel meer in die ploeg. Hoe kan dat? Waar heeft dat mee te maken? Wat is de heilige graal van de overwinning? Nou, dat ga ik uitleggen. De heilige graal is de overwinning. En dat is in dit geval het ultieme ploeggevoel. Het team heeft de smaak van winnen te pakken. En, en hoe werkt nou het effect van winnen? Nou, ik leg het uit met een voorbeeld dat iedereen die op mij lijkt, herkent. Ja, ja. Je bent een tijdje alleen. Ja, ja. Je wil heel graag iemand versieren. Je wil iemand binnenhengelen. Je wil beet. Je wil iets met benefits. Nou, dat lukt dan niet. Want de gretigheid die schrikt af. Juist. Gretigheid heeft de kleur van verlies. Je probeert van alles, maar je slaat toch elke keer de plank mis. Bijvoorbeeld, je hebt geweldig samen gegeten in een duur restaurant. Hele avond heb je leuk verteld. Je hebt ook alles betaald. Is te gretig? En zij wordt uiteindelijk door de zelfverzekerde... totaal niks verwachtende chefkok ingesmeerd... op de keukentafel gelegd en op de huid genomen. <lacht> maar waarom lukt het niet? Nou, je mist die heilige graal. Je mist het gevoel van de overwinning met een blik van... zo niet, dan ook goed. Het is de houding van vertrouwen met de uitstraling van... ik heb er al één. Kijk, als je echt verliefd bent, en een ander ook op jou... dan kijken anderen opeens ook anders naar jou. Opeens zien al diegenen die jou anders zouden afwijzen... iets in jou, wat zij ook willen. En dat is het verschil. Als je ergens binnenkomt met 45 pandapunten... pandapunt, studententaal, een week geen seks... dan wordt het moeilijk. Maar als je ergens binnenkomt... Met sinds een week alle weggestreepte pandapunten, dan willen ze opeens allemaal iets met je. Nou, zo is het met gouden medailles. Het hele team wint dus. Het goud van de overwinning straalt je naar de volgende overwinning. Dat is het geheim van de short -track ploeg. Ze hebben nu al vier keer goud, maar kan je zeggen, daarmee is het nog niet afgelopen. Het is nog niet afgelopen. Er komen nog drie andere medailles. Oh, ja, ja. Nou, dan iets over Jutta Leerdam, of beter gezegd over de broer van Jake Paul. Logan Paul. Een Pokémon-kaart van Logan Paul heeft op een veiling een recordbedrag van 16,5 miljoen dollar opgebracht. Het gaat om de zogenaamde Pikachu Illustrator-kaart. Daar zijn er wereldwijd maar een paar van. 16,5 miljoen dollar? Ik vind het veel. Ik heb bijvoorbeeld alle Pokémon-kaarten van mijn dochter op Koningsdag verkocht voor 3,50 euro. <lacht> dat is jaren later. Maar ja, goed, zij is nog kwaad. Logan die had die kaart zelf ooit gekocht voor 5,2 miljoen dollar. Dat vind ik ook raar. Hij koopt dus een Pokémon-kaart van 5,2 miljoen dollar. Ik vind het heel raar. Want stel je voor, je hebt 5,2 miljoen dollar. En je denkt, nou, wat zal ik daar nou eens voor gaan doen? Je kunt kiezen voor een groot huis, een bijzondere auto erbij... tien jaar elke week ook nog naar de beste restaurants... Elke jaar, elk jaar zes maanden op een droomvakantie. Dat kun je allemaal doen, allemaal tegelijk. Maar dan zeg je, nee, dan heb ik liever een Pokémon-kaart. Dan gaat het dus niet om de kaart, dan gaat het alleen maar om geld. En daarmee krijg je nooit het gevoel van Xandra Velzenboer vandaag. Ik heb liever het gevoel van Xandra Velzenboer. Nou, mijn dochter had het bericht ook gelezen... En volgens haar zaten bij de kaarten die ik had verkocht... ook een kaart van Pikachu Illustrator. Die heb ik verkocht voor 3,50 euro. Ik dacht op Koningsdag nog... goh, wat lijkt die man die, die die kaarten koopt op de vriend van Utah Leerdam. 16,5 miljoen. En opeens denk ik, nou, dat gevoel van Logan Paul is misschien ook best lekker. Nou ja, wat ik wil zeggen... Um, vandaag de ploegenachtervolgingen. Dat worden um, twee medailles voor Team NL. Oh. Ja, ik ben nog even aan het denken. Zilver en brons. Of goud en brons. Zo. Oh. Goud en brons, zilver en brons. Nou, weet je wat. Goud en brons. Tot morgen. Ja. Die voorspelling klopte dan niet helemaal. Maar goed, we hebben toch weer een zilveren duik nou, kunnen bijschrijven gisteren. Maar daar zal Peter zo meteen nog wel het een en ander over te vertellen hebben. Rond kwart voor negen hoor je hem straks hier in de 538 ochtendshow. En dit is Yves Yvlarok met Rise Up. Rise up. 5, 3, je hoorde Stay. Dat zou ik je ook willen aanraden, gewoon Stay, blijf hier. Want zo meteen om 6 uur, de start van de 538 ochtendshow De editie van de woensdag en het is altijd een bijzondere editie... want op woensdag rond kwart voor 10 komt hij meestal binnen, is Arie aanwezig... En ja, misschien dat je die namen eens hebt horen vallen... en dat je niet precies weet wie Ari is. Um, als je vaker luistert, dan weet je wel wie Ari is. Maar stel dat je niet weet wie Ari is. Gisteren heeft Tim even een paar tellen ingeruimd om uit te leggen... wie Ari dan wel niet is en wat je van hem kan verwachten. Luister even mee en dan hoor je ook meteen waarin Ari zo goed is. Namelijk moppetappen. Luister goed. En voor de mensen die uh, Ari niet kennen, ik kan me niet voorstellen dat je nog nooit van Ari hebt gehoord. Maar Ari is een, uh, een, een barman, een, uh, een café-eigenaar uit Amsterdam. Ja. En uh, ja, die heeft naast het tappen van bier nog een uh, Kwaliteit? Ja, een, kwa ja dus zeker wel, een talent. Hij kan een fantastisch moppen uh, tappen. Ja. Uh, en dan klinkt het zo. Ja, nou, er zijn dus twee blondjes. Ja, dan kijk ik jou even aan Flo. <lacht> en die lopen met z'n tweeën uh, <lacht> eten bij. Er... Oh, derde verdieping, helemaal gezellig. <lacht> En wat gebeurt er dan? Breekt er toch een partij brand uit? Nee ja man, paniek in de tent. Nou, zo brand weer voor de deur, dit en dat. Nou man, dat ene blondje, die krijgt een hele op moment, die ziet een hele grote paraplu staan. <lacht> dus ik denk, hé, hey, dat is mooi. Die pakt die paraplu, die ramt het raam eruit, die doet die paraplu open. En die springt uit het raam ja. en die komt redelijk beneden. Ja. Komt die tweede eraan. Klap op de grond, helemaal in de vernieling. <laughs> Zit je bij die paraplu zegt vlieg jij nou? Ze zegt ja, ik kon geen paraplu vinden, maar een regenbakker gaan doen. <hijen> Nou, dan weet je ongeveer wat Ari doet. Rond kwart voor tien hoor je hem in de 5-3-8-ochtendshow. Nu, Koens! Party, party, party.